Goedemiddag, ik ben Martijn Middel en dit is het nieuws van NOS op 3. We luisteren steeds vaker naar een podcast. Hey hallo, goeie avond, goede morgen, goede nacht of goede Goedemorgen Marcel. Goedemorgen Gijs. Waarom is in Nederland studeren zo populair? Ik ben Jasper en dat leg ik je uit. In mei de 1,3 miljoen Nederlanders hun favoriete podcast app aan. En dat is een derde meer dan begin dit jaar. Vooral meer jongeren zijn gaan luisteren, zegt onderzoeksbureau GFK. En ze luisteren ook het meest. De gemiddelde luisterduur onder 35 minners is een stuk langer dan bij 35-plussers. De kans is klein dat mensen die een ticket hebben om deze zomer vanaf Schiphol te vliegen... deze week al te horen krijgen of hun vlucht doorgaat. Schiphol laat luchtvaartmaatschappijen eind deze week weten welke vluchten worden geschrapt. Die hopen volgende week reizigers op de hoogte te kunnen brengen. Jezelf openbaar vervoeren gaat in België vandaag lastig. Medewerkers van bussen, trams, metro's en het vliegveld in Brussel staken. Daar is ook een demonstratie, zegt deze Belgische verslaggever. Veel volk in Brussel. Hè. Dit is uh, ja, echt nog eens een grote vakbond. Betoging, hè, volgens de bonden zijn er zo'n 80.000 actievoerders die dan het, ja, het klassieke parcours zeg maar, in de Brusselse binnenstad afleggen. Dat betekent van het Brusselse Noordstation tot aan het Zuidstation. En dus kunnen andere Belgen de hoofdstad voorlopig maar beter meiden, zegt de politie, want het is veel te druk. In de KNVB gaan de Oranje-vrouwen evenveel betalen als de mannen. Het gaat om premies, bijvoorbeeld voor als er een foto van hem wordt gebruikt. Mijn collega Rivka op het veld legt uit waarom die gelijke beloning zo belangrijk is. Sowieso gewoon uit praktisch oogpunt. Uh, er, er zijn veel jonge speelsters die uh, helemaal niet zoveel geld uh, verdienen. En dan is het extra belangrijk dat als je bij Oranje komt, dat je daar gewoon goed voor uh, beloond wordt. Uh, maar het, ja, het is natuurlijk ook uit emotioneel uh, oogpunt gewoon belangrijk dat je, ja, dat je dezelfde... De KNVB hoopt dat ook de internationale bonden FIFA en UEFA zullen volgen. Want anders gaat er voor vrouwen bij EK's en WK's niks veranderen. Mannen verdienen daar miljoenen meer. Het weer, aardig wat zon, maar vooral in het noorden ook wat stapelwolken en 18 tot 22 graden. Morgen overal veel zon en een paar graden warmer. ZFM, verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is we de hart van de ANWB. Op de A9 Alkmaar-Amstelveen drie kilometer file tussen beverwijk oosten het rotterpolderplein en rijden geen treinen tussen Schiphol en Hilversum door een kapotte trein. En tot zover de verkeersinformatie. Zandvoort heeft het. En jij beleeft het. Zon. Zon. Zee. Zandvoort. De zomerhit. Dit is de zomer van ZFM. Met nu de herhaling van Zandvoort op zaterdag. Hele lekkere classic uh, uit de jaren 80 de Linda Lewis en Glastaal. Het is uh, even na twee uur zandvoort en hele middag, We zijn er weer hoor. Studio Tolweg Tina en we zijn ditmaal niet uh, Albert-Jan en uh, Rob. Maar uh, Jaap en Rob. Goedemiddag uh, ja, Jaap. Altijd leuk als ik uh, ook weer eens een keer op die zaterdagmiddag aan mag uh, schuiven. Ik het wel leuk. Ja, want je was uh, net op pad hè, bij de nieuwe ja, uh, skatebaan uh, uh, Ja, de tong uh, zit nog op mijn schoenen. Dus jij, ik <laughs> dus op een gegeven moment uh, spreek je af om half twee. En dan duurt het tien voor twee voordat er uh, wat, uh, wat openingswoorden worden gewisseld. En dan uh, moet je nog eens een keer een interview opnemen. Want ja, we zijn tenslotte ook een lokale omroep. En uh, ik denk dat die volgende week misschien dan nog ergens eventjes ingepland uh, kan worden. Ja, want zeker. ik vind het uh, wel fijn als, uh, als we dat ook nog even mee uh, kunnen nemen. Ook al is het dan een week oud, maar dat uh, maakt niet uit. Nee, gaan we zeker doen. Uh, welkom in ieder geval. Uh, ja. Ja. dat je erbij bent vanmiddag. Want uh, albert is er niet. Nee. Die is even een uh, lekkere weekje weg. Albert-Jan, heel veel uh, plezier. Maar we hebben albert wel vanmiddag... met het uh, gedicht van de dag. Oh, heeft hij het ingesproken? We hebben een gedicht van uh, een jaar geleden... heb ik uitgekozen ja. van uh, albert En uh, ik denk dat uh, als hij het hoort... Uh, dan, uh, dan vindt hij het uh, leuk om hem terug te horen. De zomer komt eraan. Ja. Dat, dat, dat hij is dus niet fysiek aanwezig? nee. Maar wel uh, vocaal. Uh, dat, dat doet mij denken aan een albumpresentatie van Francis Alban Bleek. Die man is vrijwillig verdwenen en uh, het, het stemgeluid liet hij gewoon achter. Maar hij kwam niet terug hoor. Dus... En ik denk dat hij dat ook niet doet. Zeg, ik heb gehoord dat we het een beetje kort moesten houden. Dus uh, ja, ja, zullen we, ja, we dan hebben, maar weer een plaatje gaan draaien? We of hebben toch? heel veel dingen nog. Ja, okay, de dus... Piss Reports, dier van de week, evenementen. En uiteraard uh, het nieuws uh, van het circuit. Uh, We hebben jouw lammers en nog veel meer eigenlijk. Ha. Lekker! Ah, dit, dit is ook lekker dit. Uh, ja toch? Ja vind ik wel. We zitten helemaal into the classic uh, vanmiddag. Iets met Chaka Khan geloof ik? Ja, of? heel goed. Ja, ja. Hi, met, uh, I'm every woman? Heel goed ja. Komt ie aan. Lekker luisteren. Ja, ja, heeft aan het opladen voor het uh, nieuws in het kort. Want, uh, er is nogal een ander gebeurd in. Ik, ik hoorde gisteravond ook uh, alleen maar sirenes. Maar dat betekent ook wel weer dat het uh, zomerseizoen uh, echt uh, begonnen is. Je hoorde Shakaccount trouwens en uh, I'm Fu Woman een, een uh, lekkere plaat uit de jaren 70. Dit is de nieuwe George Estra. The way I am, not the way I was When mm -hmm. I could be anyone Ook de muziek van uh, nu hoor je zeker op de Zandvoorts Radio. Dit was de nieuwe, of is de nieuwe George in En uh, anyone for you. Nou, het is uh, kwart over twee geweest. Uh, zit je er klaar voor, uh, Jaap? Uh, ja, ik zit er uh, klaar voor. Het, uh, uh, het nieuws, want er is al het een en ander gebeurd. En je begint waarschijnlijk wat. met dat, uh, dat uh, bericht waar we behoorlijk van uh, geschrokken zijn met die uh, vrouw in Bloemendaal. Ja, ja, dat klopt. Uh, want uh, dit heb ik even dan van NH Nieuws. Uh, want uh, daar staat natuurlijk een uh, bericht op. Er zijn ook nieuwsfoto's bij te zien. En op die foto's is te zien dat het gaat om een wagen van het reddingsteam Zeedierenvelzen. Um, wat uh, is er nou gebeurd? Want volgens de getuigen was de medewerker uh, afgekomen op een melding van een zeehond op het strand. Dat is een beetje de aanleiding van het, uh, van het verhaal. Uh, de vrouw zou naast de wagen zijn gaan zitten toen de medewerkers net weg wilden rijden. Waarna ze onder een auto terecht kwam. En de brandweer moest eraan te passen komen om haar te bevrijden. En dat lijkt me nou niet echt een pretje. Nee, ze wilde een foto maken van de zeehond. Had ze ook gedaan. Ja, ja. En toen ging ze weer liggen op haar, op haar dekentje, zeg maar. Ja. En dat heeft de automobilist van de auto heeft dat niet ah, gezien. Ja, dat en die zeehond die lag gewoon lekker tussen zonnen. Er was niks mee aan de hand. Nee, nee ja. Goed. Uh, dit, dit is dan het meest vervelende nieuws eigenlijk ja. uh, dan ook. 61 uh, jaar en met trauma Heli uh, ja, Afgevoerd ja, uh, naar het uh, ziekenhuis. Dat is uh, verschrikkelijk. Zeker als je uh, een, een, een medewerker bent van. Juist zo'n organisatie met het wel en weven van, uh, van dieren in het algemeen... dan vind ik dat uh, ja. natuurlijk al helemaal een heel pech en dra bijna dramatisch scenario. Zeker, um, nou de foto's uh, zie je op NH-nieuws. Ja. Uh, dan nog iets anders, want ik weet dat jullie een aantal weken geleden... Uh, jullie af hebben gevraagd, op een gegeven moment... wat moet die postcode loterij-truc nou... in Zandvoort? Ja, ik zat me al helemaal rijk te rekenen. Ja, dat <laughs> moet je nooit doen natuurlijk, uh, want dat, uh, dat... dat is altijd uh, verkeerd. Maar uh, wat blijkt nou? Uh, deze week kwam bij uh, Daniela uit Zandvoort... ineens iemand van de Vriendenloterij. En die iemand... Dat was Wolter Kroes. Want die rijkt tegenwoordig al dat soort uh, materialen uit. Uh, omdat Daniela niet thuis was... Uh, rijdt de vriendenloterij ambassadeur Wolter Kroes... de check uit aan haar man. En dat is Tunkai. Uh, die weet wel raad met de, met de geldprijs. We willen graag een huisje in Turkije... en we hadden een nieuwe auto nodig. Nou, dat daar schiet je aardig mee op hè, met, met 100.000 euro. Ja, belasting eraf. Hè. Ja, dus, dat gaat uh, er nog oh. wel af. Dat is een kansspelbelasting van, ik dacht, 25%. Dus daar hou je nog iets van 75. Nou, dat is toch ook een, wel een redelijk uh, bedrag. En de uitreiking is uh, in Zandvoort uh, op 7 augustus te zien... Uh, bij vriendenloterij de Winnaars. En dan moet je maar even naar de commerciële omroepen gaan. Want uh, bij ergens een van die commerciële omroepen... Daar, daar zal het wel worden vertoond, denk ik. Nou, jammer dat ze niet uh, bij mij uh, gekomen zijn. Nee, maar ja... Uh, ik heb altijd geleerd, als je veel geld hebt, heb je ineens ook heel veel vrienden. Dus uh, dan kan je volgens mij als antwoord ineens van een rondje gaan voorzien, denk ik. Uh, als je dus... wint, heb je vrienden. Ja, helemaal nee? brood en heen je vriend. Ik uh, weet er alles van. Goed, uh, dan uh, nog iets... Uh, ja, ik weet niet uh, of we daarmee uh, nu al uh, kunnen afsluiten. Ja, we doen er nog eentje. We doen er nog eentje, oké. Okay. Want er zijn uh, namelijk nog steeds inloopmomenten mogelijk... voor het nieuwe parkeerbeleid. Want het parkeerbeleid houdt de gemoederen in Zand behoorlijk bezig, zoals je weet. Uh, en ik weet dat ook. Want er zijn uh, behoorlijk al uh, wat uh, schermutselingen. Verbaal dan uh, wel te verstaan. Uh, al gewisseld met de gemeente. Uh, want die uh, parkeerbeleid. Ja, dat zorgt nogal voor de, de nodige hoofdbrekers. Er zijn al een drietal inloopmomenten geweest. Om mensen verder te informeren. Voor inwoners die nog hulp nodig hebben. Bij bijvoorbeeld het opladen van het parkeertegoed. Of het aanmelden van een kenteken. Organiseert het bedrijf wat... Uh, dat parkeerbeleid verder gaat uitrollen. Is parkeerservice. En dat doen ze samen met de gemeente. Uh, twee inloopbijeenkomsten. Er zijn er nog een, een tweetal. Uh, wat ik hier lees. Vrijdag 1 juli van 15 tot 17 uur. Dus van 3 tot 5. S middags bij Pluspunt. En op maandag 4 juli. En dat is van vijf uur s middags tot zeven uur s avonds in de blauwe tram. Ja, en er zijn ja. ook nog deze week drie extra bijeenkomsten dat ja, ik uur... vragen kan stellen. Ja, kan je nagaan. Zoek dan... het even op uh, op de website ja. van de gemeente. Want ja, ik bedoel, als ik dan toch dit uh, heb en uh, de zandwoorders discussiëren nogal graag op, uh, op de welbekende sociale media. Ga ik ook weer die historische woorden die de heer A.J. Vos hier uitspreekt. Wordt vervolgd. Zo is het maar net, uh, inderdaad, het parkeerbeleid. Ja, dat, uh, dat is wel een puntje hoor, hier uh, in Zandvoorts. Nou, de berichten zijn ook naar te lezen op onze eigen CFM-app. En dan blijf je op de hoogte van het laatste nieuws uit Zandvoorts. Oh, We terug naar de jaren zeventig met uh, Oh, What a Nights. Zodat ik het uh, weerbericht, maar eerst een lekkere gauw houden. to you, my trusted friend. We've known each other since we were 9 or 10. Together we've climbed hills and trees. Learned of love and ABC. Skinned our hearts and skinned our knees. Goodbye, my friend, it's hard to die.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 In the sun, but the stars we could reach were just starfish on the beach. Even terug naar de jaren 60 met uh, Terry Jacks en de Seasons in de Zand. Nou, met die platen over de zon uh, gaan we naar de zon, want uh, heb je nog goed nieuws, uh, Jaap? Alleen maar. Nou, daar ben want ik blij om. De, de zon, uh, zo staat uh, te lezen op het weerbericht bij Rico Schreuder. Want uh, daar hebben we het uh, vandaan. Uh, de zon schijnt vandaag flink. Vanmiddag komen stapelwolken tot ontwikkeling, maar het blijft wel droog. De temperatuur loopt vandaag op naar 26 graden. Dus alleen vandaag. De wind waait al vrij snel uit het noorden en is zwak tot hooguit matig van kracht. En op de stranden zal het vanmiddag dan vrij snel afkoelen. Nou, dat merk ik wel, want uh, het was uh, gisteren een stuk warmer. Ja, ik meet er net uh, 19 graden hier ja, uh, dat is uh, iets, iets minder. Uh, vanavond is er een mix van zon en stapelwolken. Komende nacht is kans op enkele regen- en onweersbuien. Ik heb een beetje naar de buienraden gekeken, maar het kan misschien meevallen. De temperatuur daalt naar 13 graden... en morgen is het over het algemeen bevolkt met slechts af en toe wat zon... Uh, het blijft droog en er waait een matige noordwestenwind. En daarna wordt er koelere lucht aangevoerd. Waarin de temperatuur oploopt naar 18, 19 graden. Maandag zijn er perioden met zon. Dus de mensen die dan de herhaling horen, die, die kunnen dan even naar buiten kijken. En dan horen ze mij dit uitspreken. Er waait dan een matige noordenwind. En het wordt 19 tot 21 graden. Dat is dus maandag. Dinsdag, dus weer een dag later, schijnt de zon flink. Het blijft droog en het wordt 23 tot 25 graden. Dus leuk uh, als ik de kant nog wel zo uh, moet gaan doen. Samen met die andere drie uh, heren. Lekker zweten uh, in studio. Dat zal dan, uh, ja. uh, wel gaan zweten worden. Uh, woensdag schijnt opnieuw de zon flink. Heel lokaal is een bui mogelijk, maar over het algemeen blijft het droog. De wind waait uit richtingen tussen west en noord. En het wordt 21 tot 22 graden. Dan donderdag heb ik ook een uitzendag. Uh, dat is dan s'avonds. en valt lokaal een bui. Verder schijnt geregeld de zon. Er waait de meest matige wind uit richtingen tussen Noord, West en Noordoost. En het wordt 19 tot 20 graden. Maar ik zeg erbij: over de eerste 19 en 20 graden valt nog niks te zeggen. Dus nee, dat is ook weer zo. Dankjewel uh, uh, voor het uh, weerbericht. Uh, Rico weer, daar is het uh, weer uiteraard uh, na te lezen. Jaap. Ja, ik ben uh, heel verstandig. Helemaal goed. Nou, we gaan weer in het plaatje draaien. Uh, wat wat stond ik klaar? Je hey, moet ik even kijken hoor. <laughs> oh ja, nee, dat hoor je zo wel. hè? ja, leuk. Dit het is toch, hè? Ja. Ja, want er is een nieuwe plaat uit uh, over Zandvoorts. Maar die gaan we even niet draaien. Die komt straks nog verderop uh, in de uitzending. Die was uh, gisteren gepresenteerd tijdens de nieuwjaarsreceptie. Uh, Daarover hebben we het zometeen wel. Maar we gaan... Uh, een lekkere gouden oude over Zandvoort uh, uh, voor je draaien. Jij kent hem ook nog wel. Hè? Ze hebben opgetreden onder meer op het uh, Gastesplein. De Pasadena Dreambands. Dat was de verrassing, Jaap, de Pasadena Dream Band. Ja. En uh, Zonvoort uh, aan de CI. Een uh, leuke plaat van uh, 1986, volgens mij, toch? Zoiets. Ik denk, uh, want Justine Palmelee... die maakte volgens mij ook nog uh, deel uit... Uh, van uh, deze studentenband, kan ik me herinneren. Dus... Altijd gezellig. Ja, Justine Palmelee heeft later ook geloof ik nog meegedaan aan het Eurovisie Jongfestival. Ja, volgens mij ook. Ja. Ja. Maar uh, zover uh, rijdt mijn historische kennis over de muziek dan. En dat, terwijl ik eigenlijk een muziekredacteur ben, en dan hoor ik eigenlijk alles te weten. Maar goed, ik weet ook niet alles. Ja, jij was uh, net uh, bij uh, de opening van, uh, van ja, de skatebaan. Ja, ja, ja, Hoe ja, was tot, het daar? Uh, nou, uh, dat, dat, dan krijg je dus de uitnodiging binnen hè, om, uh, om, om half twee uh, daar uh, te zijn. Ik heb, uh, je ziet dat ik een pet op heb mensen thuis, die op die webcam, die zien mij ook met een pet achterstevoren. Ja, ja, maar ik heb meer petten op. Uh, en ik was in de rol van, uh, van verslaggever van de Zandvoortse Courant, want dat ben ik tegenwoordig ook uh, sinds uh, juni van, dit, uh, van deze maand. En uh, daar uh, was ik uh, bij aanwezig. En half twee is niet meteen om half twee beginnen met een toespraak. Uh, nee, dat gaat nog eens twintig minuten overheen. niet jongens, ik moet ook nog naar radio. Uh, ik moet ook nog de radio. Maar goed, um, het, uh, het gaat erom dat, die dat het skatepark dus nu officieel in gebruik is genomen. Dat was eigenlijk al een paar dagen van tevoren. Was dat al, uh, al een beetje aan de gang. Uh, maar wat wel bijzonder is: het uh, was ook een beetje het moment voor, uh, voor vertrekkend wethouder Raymond van Haften. Want op zijn eerste werkdag. En ik was daar ook bij. Uh, dat hij daar stond, uh, dat ze daar op een gegeven moment een petitie in de handen kregen... van Nick Drommel, notabene, want dat was degene die het zegje uh, gaf. En die uh, zei op een gegeven moment, ja, moet je nou eens kijken naar uh, bijvoorbeeld de muur... Uh, waar we onze uh, uh, ja, uh, wat was het ook weer, street art uh, wilden doen. En dat skatepark, dat ziet er ook niet meer uit. Dus ja. het is een keuze maken of iets met, met een wand... Of mijn skatepark. Nou, toen hebben ze een uh, lange tijd hebben ze zitten kijken van waar kunnen we dat skatepark dan aan gaan leggen. Toen wilden ze dat bij het circuit doen. Ja, dat, ik nog. dat heeft Van Haafden ook gememoreerd in zijn, in zijn toespraak. Uh, toespraakje. En op een gegeven moment zei hij nou, uiteindelijk uh, is, is de keuze op de Tollestraat dan toch gevallen. Maar uh, daar zaten ook jongeren bij aan tafel, want ze hadden het over een stukje participatie. Nou, daar is het uh, in de ogen van, van Haafden heel goed uitgevoerd. Maar ze zeiden op een gegeven moment, die jongeren... van ja, we hebben er op een gegeven moment geen vertrouwen meer in. Maar ze moesten dus doen, moesten ze wat. En uiteindelijk uh, heeft uh, onder andere jongerenwerker... Uh, Marieke Louise van, uh, Louise van Pluspunt... heeft daar ook nog uh, enigszins bemiddeld in het hele verhaal. En met jongens geduld. Het gaat over meerdere schijven en... Toen begrepen die jongeren dat dat niet meteen uh, gerealiseerd wordt. En uiteindelijk is het dan afgelopen maand dan, uh, gerealiseerd. En wethouder van Haafden heeft in de ogen van die jongeren toch woord gehouden. Dat, dat zijn uh, mooie berichten. Ja. En het uh, komt allemaal uit het uh, coronapotje, hè, geloof ik. Uh, uh, geldt voor. Uh, volgens mij speel, wel, ja, want dat hadden ze, uh, ik, ik heb dat ooit ergens uh, gelezen... dat dat inderdaad in, in zo'n potje heeft uh, gezeten. Of een uh, Eneko, dat kan ook nog. Een uh, nou, er staan, er staan, uh, uh, van die twee uh, grote potten. Uh, <laughs> <laughs> nou, ja, ja, Sandvoort Vaarten nog, nog steeds wel bij. Dus wat dat er gaat, uh, denk ik, alleen maar goed. En wat ook bijzonder was, uh, is dat de opening eigenlijk ook in um, aanwezigheid is van Douwe Makkare. Wie is dat? Dat is een, een groot uh, aankomende skater. Uh, die in Nederland uh, al deze sport beoefent. Hij wil ooit naar de Olympische Spelen. En dat is ook iets wat Van Haaf daar eigenlijk al zei: van wat zou er mooier zijn? Want het is een uitdagend parkie geworden met, met allerlei dingen. Uh, dat je daar dus je gang kan gaan. Uh, en dat je dan op een gegeven moment de droom zou zijn... dat er dan een Olympische sporter uit Zandvoort... notabene gewoon het Olympisch Kampioenschap uh, bij het skaten gaat winnen. Bij de Olympische Zomerspelen van Parijs, weet Kijk, je wel? Kijk, zet hij uh, skaten trouwens ook op uh, YouTube? Is dat ook uh, te uh, zien? Weet je uh, nou, uh, ze, ze vroeg aan mij... Uh, ga jij nog even lekker uh, op zo'n skatebordje uh, gaan <lacht> staan? Nou, <lacht> uh, uh, ik zeg, ik heb geen trek in een Jan-Peter Balkennetje, uh, wat die, uh, ik weet niet of je dat youtube filmpje nog gezien hebt onze toenmalige premier op een gegeven moment ook even probeerde om op zo'n skateboard een beetje de popiopi uit te hangen. En dan denk ik, dat risico loop ik toch liever niet. Nou ja, maar het was uh, gezellig. Mooie opening. Ja. Um, sowieso was dat... Uh, uh, Ook nou ja, okay, heel, met... heel veel jongeren? Of, uh, allemaal... Nou ja, dat, dat, daar is het uiteindelijk wel voor bedoeld. Het is uh, met name voor de leeftijdscategorie, denk ik... van, nou, laten we zeggen, tot en met 13, 14 jaar. Daar is het eigenlijk voor bedoeld. Kijk, een mooie skatepark en, en, en, hier in Zandvoort. Ja, en Skate On, dat is het bedrijf... dat heeft het uh, min of meer ontworpen en aangelegd. Moet ik er wel even nog bij zeggen. Dankjewel. Mooi dat het skatepark inmiddels geopend is hier in Zandvoort. Vanmiddag vond dat allemaal plaats van deze single Bounce, Roll Skate. We gaan het hebben over gisteravond, want bij Beach Club 10 was het... Ja, overal was het druk op het strand natuurlijk, met het prachtige weer. Maar bij Beach Club 10, ja, waren heel veel mensen, heel veel Zandvoorters aanwezig. Want we, we hadden een feestje, de nieuwjaarsreceptie. Oh? De nieuwjaarsreceptie. Oh, oh. Eigenlijk een uh, zomerreceptie natuurlijk. Maar uh, <laughs> ja. georganiseerd uh, door, uh, door uh, de gemeente. En uh, uiteraard uh, gratis uh, hapjes en uh, drankjes. Dus uh, er waren wel, uh, uh, de bekende personen waren aanwezig uh, zeg maar, uh, op uh, de nieuwjaarsreceptie. Maar wat uh, burgemeester David Molenburg altijd doet en de andere burgemeester zou ik altijd deden... is een, een nieuwjaarstoespraak voor de Zandvoortse inwoners. Nou hebben wij die gisteravond kunnen opnemen. Je hebt een beetje achtergrondgeluid... omdat hij in, in de beachclub is opgenomen. Maar we gaan luisteren naar de nieuwjaarstoespraak... van de burgemeester David Molleburg. Nee, die niet... <totstitie> Hier komt hij aan. En, uh, wat fijn om jullie hier allemaal te zien. Ik zou haast zeggen, eindelijk, we zijn er weer. Welkom op deze uitgestelde nieuwjaarsreceptie. Um, en ik wil jullie dan ook in de eerste plaats een hele gelukkige zomer wensen. Voor jullie allemaal... En voor jullie vrienden en voor iedereen. En de jullie receptie nu, midden in de zomer? Ja! Want het was zo jammer dat we twee jaar geen receptie hebben kunnen houden met elkaar. En dat kwam natuurlijk allemaal door corona. Maar, gelukkig, eh, het kan dit jaar wel, want dat is er mooier dan jaarlijks een keer met elkaar En zeker omdat een bijeenkomst als deze mede mogelijk gemaakt wordt door heel veel mensen uit de samenleving zelf. En ik wil op deze plaats met name Hilly, Ben en Gilles heel hartelijk danken voor hun enorme inzet om dit weer mogelijk te maken. Ik heb hier de bloemen, die krijgen jullie straks. Na het einde haal ik jullie even naar voren, maar dank in ieder geval voor jullie ongelooflijk. Inzet om het allemaal weer dit jaar te regelen. Maar ja, ja, ja, heel in de traditie van een nieuwjaarsbijeenkomst breng eh, ik ook graag met u terug op het afgelopen half jaar. En dat doe ik ook in de wetenschap dat ik morgen de nieuwjaarsdag ga nemen. Want dat is een stuk aangenamer dan ook in in de januari zaten wij bijvoorbeeld in de boostercampagne. Uh, we zaten nog in de naastleven van de lockdown en uh, in, in alles wat het uh, ja voor onze samenleving betekent dat er zo ongelooflijk veel beperkingen hebben En die impact was enorm groot, maar daar hebben we als consantwoord goed doorheen geslagen. Dat gastvrijheid, dat is onze middel en juist in zo'n tijd waarin het moeilijk is, hebben we dat toch overeind gehouden en zijn we mensen blijven welkom bijgeven. En toen op 24 februari afgelopen half jaar, ineens iets wat niemand ooit bedacht had, we hadden weer oorlog. In Europa. En dat is nu al 113 dagen. En we hebben gezien dat heel veel mensen uit Oekraïne hun, hun weg naar Nederland ook we Zandvoort hebben gevonden en het is hartverwarmend dat u als Zandvoorters en ook u als iedereen de mensen ontvangen heeft. En dat gaat niet alleen om huisvesting, dat gaat met name ook om de wijze waarop mensen opgevangen zijn maar het gaat om scholing, maar het gaat om ook het feit dat mensen, uh, mensen thuis ontvangen hebben en wat het mooie is dat van alle mensen die uit de Oekraïne hier in Zandvoort werk zijn gekomen de helft ook alweer aan het werk is. Dat zegt iets over de nood om mensen te vinden, werd, maar het zegt ook iets over hoe wij als samenleving dat kunnen regelen dat mensen ook echt hun plek bevinden. Ja, het waarna een formatie die ertoe geleid heeft dat wij een coalitieakkoord hebben en dat wij helaas afscheid moeten nemen van twee wethouders: twee fantastische wethouders, ...Ellen en van en Remo van Haafte. En dat wij de komende week um, een nieuw college gaan installeren: het oudste lid, Gert-Jan Buijs, Martijn Hendricks, Lars Carré en Peter Kramer. Um, dan geurt Zandvoort opnieuw Oranje en keert het Formule 1 circus weer terug naar onze plaats. En na dat enorme succes van vorig jaar gaan we ervan uit dat we dat dit jaar weer gaan herhalen. En de beelden van gastvrijheid en de beelden waarop de wijze, waarop wij mensen ontvangen in Zandvoort, zullen weer de hele wereld overgaan. en De ogen van de hele wereld zullen wederom op Zandvoort gericht zijn. En ik ben ervan overtuigd dat we met de organisatie van de DKP en met Zandvoort Bielond weer een prachtig feest gaan neerzetten. Dames en heren, wat Zandvoort staat op de kaart. En we tellen mee. En dat mag ook, want de Randstad heeft Zandvoort nodig. Afgelopen week presenteerde de provincie Noord-Holland een rapport waaruit blijkt dat we er de komende 30 jaar nog ongeveer een half miljoen bezoekers bij krijgen en dat het toerisme met minimaal 34% groeit. Het telt dat op. bij de pijdenkompilaar het Rijk Zandvoort en dat betekent dat we er heel veel mensen bij gaan krijgen. En dat de 6 miljoen zoekers die we op dit moment in Zandvoort ontvangen, er best over een aantal jaren, dat is 9 miljoen. Zou het kunnen zijn. En dat faciliteren wij heel graag. Dat ontvangen iedereen, maar dat betekent heel veel voor de faciliteit. dat betekent heel veel voor de mobiliteit en dat betekent ook heel veel voor de verhouding tussen de leefbaarheid van de bewoners en de gastvrijheid voor de verenigde zoekers. En we doen dan ook een dringend behoefte. Of met name de Rijksoverheid en al onze mede-overheden behandelen ons niet meer als een gewone kleine gemeente met 17.000 inwoners. Wij zijn de padplaats van de metropoolregio. En het belang van Zandvoort echtvaardigt dat we meer aandacht en meer geld krijgen. We vragen het vraagt ook ons iets ons van onszelf, want we hebben investeerders nodig om het allemaal mogelijk te maken. En die investeerders willen ook graag investeren met een lange termijn visie en het bestuur dat ook stabiel is en ik ben ervan overtuigd met de nieuwe gemeenteraad en de nieuwe coalitie en de nieuwe college dat dat gaat lukken. Bij alle besluiten die wij als gemeente de laatste die wij nemen is het niet mogelijk om het iedereen naar winst te maken. Er zullen altijd voor- en tegenstanders zijn en blijven. En de afgelopen week werd duidelijk dat de emoties daarbij heel hoog op kunnen rollen. Zelfs zo erg dat medewerkers van de gemeente met een dood bedreigd zijn en ook fysiek bedreigd zijn. En nu heeft het alleen wat ik daarvan gevonden heb, ik krijg daar veel steun betuigd. aan. Maar er zijn ook berichten die zeggen, maar. maar. Misschien heeft de gemeente het er zelf bij van gemaakt. Dus dames en heren, ik wil op deze plek zeggen, het kan ook zo zijn dat. Op het moment dat mensen met dood bedreigd worden of fysiek bejegend worden, dat er enige ervaring voor is. En ik ben daar ernstig door geslokken en ik hoop ook dat we met z'n allen beseffen dat het absoluut niet kan. Nou, Dames en heren, Zandvoort is een bijzondere gemeente die iedereen tot ver uit onze landgrens kent. Een dorp met 17.000 inwoners uit alle lagen van de bevolking. Hier geboren, hier getogen. We liggen krachtige kansen en we staan voor een hele grote uitdaging. En die kunnen we samen aan. Inwoners, ondernemers en politici. Het coalitieprogramma luistert naar de naam voor Zandvoort. En ik zou er als burgemeester aan willen toevoegen. Niet alleen voor Zandvoort, maar ook op Zandvoort. En ik wil graag nog twee kleine prijs blijven jullie. Dat is die wil Ben, Hilly en Gilles laten we horen hebben voor... de Hilly, nee. waar zijn jullie? Ja. Waar is Gilles? Ja, en dames en heren, nog een klein beetje verhaald. Applaus voor deze helden die het allemaal mogelijk maken. Er zijn heel veel mooie liedjes over zandste. En ik heb laatst een visje gehouden. En we kwamen op heel veel mooie liedjes, maar er komen er nog steeds mooie liedjes bij. En John de Molle, ik weet niet waar je bent, John. Waar is John? John, de Rulle heeft een prachtig lied over zomswoord gemaakt. Hij zei, ik ben het niet zelf zingen, maar we gaan het nu wel op dit moment met elkaar draaien. John, dankjewel. Ik vraag DJ Raimundo om het in te starten. John, dankjewel. En we zingen allemaal mee, want we kennen het allemaal uit ons hoofd. Dankjewel. For Hey, weet je wat we doen? Het is weer het seizoen. We gaan voor de zon en voor het strand. Naar het Zandvoort aan de Zee. Het is er echt oké. Okay. De het strand van Nederland. Laat de Dus trek je spullen uit de kats, Factor 30 op je bad vergeet.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 voor modeshoppen kan je er terecht. Om bij te lunchen in het centrum of een bakje ijs. Het goede leven, ja, bestaat hier echt. Hey, weet je wat we doen? Het is weer het seizoen. We gaan voor de zon en voor het strand. Naar Zandvoort aan de zee.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 Het leuke is, de single wat er aan de horecaondernemers ondernemers in Zandvoort gratis uitgedeeld. Je hoorde Future of the Past inderdaad met Zandvoort aan DC Jaap. Vond je het een leuke plaat? Uh, weet niet, heb geen mening. Weet niet, heel verstandig. We gaan er nog één draaien tot aan het ah. Nee, wacht even hoor, nieuws en weer. En dan zijn we zometeen weer terug. Tot zo. You and I took off to the moon didn't know what to do once we got there no i don't mind if you break my heart tear my life apart but don't stop there take me take me will you take me come and heal me come and break me come on home i really need you now 'Cause i'm only finding out just how